Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Morgen rijden er minder treinen door een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail. De spoorbeheerder kan al langer met een tekort aan verkeersleiders en krijgt nu de roosters niet meer rond. ProRail adviseert de reisplanner goed in de gaten te houden. Ook de NS is het treinverkeer aan het afschalen vanwege een personeelstekort door corona. Over twee weken rijdt naar verwachting nog maar 85% van de treinen. De president van Tunesië wil de toezichthouder op de rechtspraak afschaffen. Volgens president Sayed maken de leden zich schuldig aan corruptie en vriendjespolitiek. Het besluit om de raad op te heffen is volgens critici een zoveelste poging van de president om meer macht naar zich toe te trekken. Zware windstoten hebben vanmiddag op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Aan de Haagse kust werd een strandpaviljoen volledig verwoest. In de havens van Rotterdam raakten twee containerschepen los van de kade. Bij Delfzijl sluit het waterschap zometeen de doorgangen in de dijk omdat er hoog water op zee wordt verwacht. De Amerikaanse kustwacht heeft 18 mensen gered van een losgebroken stuk ijs in een meer. De groep reed met sneeuwscooters over het deels bevroren Lake Erie bij Detroit. Het ijs brak voor een deel af en een groot plateau met daarop de mensen dreef weg. De kustwacht heeft een boot en een helikopter ingezet. Niemand is gewond geraakt. Senegal heeft de Afrika Cup gewonnen. Het land won de finale zojuist van Egypte na strafschoppen. Hoewel Senegal de hele wedstrijd sterker was, werd er in de reguliere speeltijd niet gescoord. In de zevende minuut miste Mané voor Senegal een penalty. Ook in de verlenging bleef het 0-0, waarna Senegal de strafschoppen won met 4-2. Daarmee maakte Mané zijn misser uit de zevende minuut goed. Het is de eerste keer dat Senegal de Afrika Cup wint. Het weer. Eerst nog kans op enkele winterse buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 4. Morgen overdag is het vaker droog. Er is meer zon en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1476. En we gaan beginnen met uh, wereldmuziek. Ja. Um, het werd Ierse-achtige muziek van DLU. Zo noem ik het maar even. Uh, met het album MOCH. Het is allemaal heel lastig uit te spreken. Daarna een nieuw album van onze grote vriend Byron Metcalf... Rhythms of Remembering. Dat is wel heel mooi. Dat, uh, ja, dat doet me dan gelijk eigenlijk weer aan uh, Gert uh, van Kukdenken. Um, herinneringen, dan veel meer age uh, muziek. Dan zie ik uh, ja, oud en nieuw door elkaar. Uh, track 3, bijvoorbeeld, is de Afro-Braziliaan project van Ravi. En daarachter komt Spaans muziek uh, van v Viguela. Uh, James Escher, ook in, van de partij in dit uur. En dan, oh ja, dit album. oh ja, Ik zit even naar mijn lijst te kijken, dames en heren. De Nymphs, dat is een project van Jan Kisjes. Heeft nooit, nooit eigenlijk grote aandacht gehad. Maar het is zo geweldig mooi. Het is een dubbel CD. En het eerste uh, CD-tje wordt is ingesproken, is het verhaal van een nimf van een hele zware stem doet dat, eh, misschien wel zwaarder dan ik, en, eh, prachtige muziek en het uh, uh, tweede cd staat uh, alleen maar muziek op en nog eens muziek, en het ja, doet een beetje aan uh, engelenmuziek denken, dus met hoge stemmen uh, en heel veel sfeer, heel veel sfeer. Goed, dat gezegd hebben en ja, over sfeer gesproken, dat geldt eigenlijk ook wel voor. Maar dan in een hele andere setting. voor Kitano Family met het album Torero. Dat is toch wel weer heel vrolijk. We sluiten af met uh, Shuradit Das en dan hebben we het over uh, toch weer wat mantraachtige muziek. Prem Joshua komt ook nog lang met Shiva Moon En dat is geremixed met Manish de Moor. Uh, toch wel, ook wel weer swingende muziek gaat dat worden. Nou, van alles wat. Wereld, echte muziek En natuurlijk uh, ritmische muziek. Veel plezier bij het tweede uur van uh, Peaceful Radio Show 1476. And it's John Fluker thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. Levante, niña any old whistle that blows every time a tree... Thanks for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at johnotott.com. That's johnotott.com. Thank you.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 Hijos, siempre cantaremos. La familia y el amor. Diddled into it, but little. But dead, do, do, do, brass, brass, do, do, brass,